Tot nu toe is niet duidelijk wie de explosie heeft veroorzaakt en waarom. Het onderzoek is extra moeilijk... omdat door eb en vloed veel bewijsmateriaal is weggespoeld. In Rolde in Trenten is gisteren Harry Musquet overleden. Hij was de leadzanger van de bluesband QB and the Blizzards... waar hij in de jaren 60 medeoprichter van was. Enkele bekende nummers zijn Apple Knockers Flophouse... Another Day, Another Road en Window of My Eyes. Het eerste album van QB and the Blizzards, Desolation... kwam uit in 1966... Het leverde de band een Edison op. In 2003 kreeg Muske een lintje... en vier jaar geleden kreeg de band de Gouden Harp voor het hele oeuvre. Het laatste album van Cube in the Blizzards kwam twee jaar geleden uit... en werd geproduceerd door Daniel Lohus. Harry Muske is 70 jaar geworden. Een Amerikaans bergingsbedrijf heeft een scheepsvrak gevonden... met meer dan 200 ton zilver aan boord. Het is een Brits vrachtschip dat in 1941 tot zinken werd gebracht... door een Duitse onderzeeboot. Van de 85 bemanningsleden overleefde er maar één de torpedoaanval. Het wrak ligt op een diepte van 4700 meter... op de bodem van de Atlantische Oceaan, ten zuidwesten van Ierland. Het Amerikaanse bergingsbedrijf krijgt 80 procent van de opbrengst. Het zilver heeft een waarde van meer dan 150 miljoen euro. Het weer, bewolkt en soms wat regen, minima vannacht rond een graad of 13. Overdag eerst bewolkt, maar later meer zon...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 En in tweede uur praten we door over het, uh, het onderwerp. En dat is naar aanleiding van een uh, glossie die binnenkort uitkomt op 4 oktober. De glossie Vega. En daarin uh, wordt alles verteld over de zin en onzin van vegetarisme. En in deze uitzending praten we daarover door. Over flexitarius, vegetarius En natuurlijk ook, uh, zelfs in het vorige uur... daar zijn we mee geëindigd met meneer Hofman... over de smaak van, uh, van vlees. En ik heb Willem aan de telefoon en die kan er meer over vertellen. Goedenacht. Goeiedag. Ja, goedenacht. Uh, nou, meneer Hofman heeft uh, helemaal gelijk. Uh, ik ben er wel geen tachtig, maar een aantal jaren jonger. Maar uh, voedsel uh, heeft me altijd uh, geïnteresseerd. En uh, ook hoe de kwaliteit uh, daarvan achteruit is gegaan. En daarvoor is het ook veel beter. Uh, mensen die uh, zelf hun eigen vlees, als je daarvoor in de mogelijkheid bent. Uh, dat uh, ja, verbouwen is het woord niet, maar uh, je begrijpt wel wat ik bedoel. Mm -hmm. zelf, dier, zelf dieren uh, uh, hebben. En uh, ja, het, uh, het dieren in de het dieren die in de bio-industrie uh, gefokt worden en dus uh, naar de supermarkt gaan en uh, een grotere slager kopen. Dat zijn inderdaad, uh, ja, plofkippen, uh, plof uh, die binnen uh, zes weken uh, uh, groot moeten zijn. Uh, als je zelf kippen houdt, dan uh, dan ben je er zeker anderhalf jaar mee bezig om ze zo groot uh, te krijgen als uh, die kippen die uh, in de supermarkten liggen. Ja, ja. En, uh, en dat doet ook uh, de smaak uh, ten onder. De smaak van de dieren, uh, zowel van kip als, uh, als van varkens als van runderen, zit uh, voornamelijk in het vet mm -hmm. uh, van het dier. En uh, daar zit de, de meeste smaak in. En, en dat, dat heeft te maken dan met de voeding uiteindelijk? Hoe, die, hoe de smaak van het vet weer is? Ja, ja, niet alleen door de voeding, maar met name door de voeding. Dat is ook een heel belangrijk aspect, maar ook uh, uh, door, uh, ja, de, door de, de, de snelheid... Uh, ja, die dieren die moeten hebben een bepaalde tijd van nature nodig om te volgroeien. En dan kan je dat wel door middel van groeihormonen zoals uh, uh, gebeurt, uh, kun je dat wel, uh, uh, uh, uh, project uh, uh, versnellen. Mm -hmm. Alleen uh, dat komt uh, de smaak niet bepaald in goede. Dus uh, de smaak die is, uh, uh, wordt veel minder. Uh, jij was nogal twijfelachtig, hoorde ik, uh, over meneer uh, Hofman en zo. En ja. dat komt ja. waarschijnlijk ook omdat je, omdat je gewend bent. Uh, uh, Aan de, iedere dag een de, vlees, ja. Omdat je die, omdat je die smaak nou helemaal gewend bent. Ja. En waarschijnlijk, ja. ik weet niet of je zelf kookt. Ik kook uh, zo af en toe. Ja, ja. Maar ja, dan, dan zul je er ook uh, wat meer uh, kruiden door moeten doen. En vroeger was het, uh, was het zo dat als er al wat door uh, moest, als het al nodig was, door kip bijvoorbeeld. Dat uh, was nog voor de tijd dat, dat mensen een uh, kip uh, voordat ze hem braden met curry insmeerden. Mm -hmm. Maar dan uh, deden ze er alleen een heel klein beetje peper en zout op. Ja. Uh, dat was meer dan voldoende. Ja. En, en waar komt het vandaan Willem dat je zo interesseert in, in, in de smaak van, van vlees? Uh, waar komt dat vandaan, die interesse? Nou, ik, uh, ik beschouw mezelf min of meer als uh, culinaire connoisseur. En ik ben uh, zeer geïnteresseerd in uh, alles wat met uh, voedsel en drinken te maken heeft. Oké. Okay. En maak je ook bewust keuzes met, met uh, het kopen van, van, van vlees, het aanschaffen? Uh, nou, ik koop vlees uh, het liefst bij een uh, goede slager. Hmm. Maar dan uh, ook niet elke dag. Uh, en. Uh, ja, want ik, ben, uh, ik woon bij familie en die vinden, dat, uh, die vinden dat gewoon veel te duur, omdat die gewend zijn uh, wat de prijzen bij de supermarkten zijn. Ja, ja. dus daarom ben je eigenlijk, je wil de kwaliteit bewaren uh, voor zover dat kan en daardoor ben je teruggegaan in het aantal dagen dat je vlees eet? Uh, ja, maar dan eet ik wel vlees op rood. Het is dus wel boterhamvlees. Ah, Oké, okay. ja, precies. Ja. Maar ja, dat is, dat is ook. Uh, maar je, je kan het alleen al vergelijken. Ga naar een goede slager en koop daar uh, uh, boterhamvlees. En ga naar de supermarkt en uh, koop daar boterhamvlees. En, en vergelijk de kwaliteit. Ja, ja. ja precies. Dus, maar eigenlijk kan ik kan je ook een flexitariër noemen, om er even een stempeltje op te drukken. Ja, ja, ik zou mezelf niet helemaal ja, flexitarie willen noemen. Ik vind het trouwens, Ik weet niet, dat is een nieuw woord, neem ik aan. Want ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik, ik had er sinds uh, afgelopen middag ook niet van gehoord. Maar dat is inderdaad een, een, een nieuw woordje. Ja. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld twee dagen in de week bewust helemaal geen vlees eten. Ja, ja. Uh, ja, uh, het, het is een beetje, een beetje eten hier wat de wat, uh, wat pot uh, schaft. Maar ik vind ook wel eens dat ik te veel vlees eet. Ik, uh, ik heb een tijd geleden geprobeerd om vegetarisch uh, te eten, maar dat hield ik toch niet uh, lang vol. Omdat ik heb uh, bloedgroep uh, O en uh, dat zijn vleeseters van nature. Okay. Dus dan ga je dat vlees toch missen. Ja, is dat inderdaad. Ja, de, dus de, de, de, de varianten die zijn dan niet genoeg om uh, jou te voeden, zeg maar, en de juiste uh, lekkere smaak te geven? Als je bloedgroep O hebt, dan, uh, want de mensen is van nature een vleeseter, uh, wat vegetariërs ook mogen beweren. Maar als je van nature bloedgroep uh, O hebt, dan, uh, dan uh, heb je vlees nodig. Ja. Er zitten gewoon bepaalde stoffen in en uh, daar vraagt je, je lichaam om. Dus uh, dan zou je je niet gezond voelen als je vegetarisch zou eten. Je, je, je zegt net dat je je interesseert in, uh, nou, in zeg maar de smaak van voedsel en, en, en zeg maar ook de kwaliteiten van. Waar, ja. waar denk je dat het heen gaat over tien jaar? Denk je dat, dan, uh, dat het dan heel anders weer smaakt? Ik denk dat er een onderscheid uh, komt uh, tussen hele slechte kwaliteitsvlees die in de supermarkt ligt. Mm -hmm. Of hele goede kwaliteitsvlees die onbetaalbaar is. Uh, die uh, te koop is bij kleine speciaalzaken. Ja, precies. Dus, dus dan komt er misschien ook nog meer een scheiding uh, wordt daarin ja. aangebracht. Tussen kwaliteit en nou ja, wat, wat, wat minder vlees, maar wat hopelijk dan nog wel een beetje dezelfde smaak heeft. Dat is dan denk ik het uitgangspunt van de supermarkten. Ja, precies. Omdat ook uh, het voedsel wat de dieren moeten eten, dat, uh, dat zal ook steeds duurder worden. Mm -hmm. En uh, daardoor uh, krijgen dieren die in de supermarkt liggen, die zullen steeds slechter voedsel uh, te eten krijgen. En dat zet zich ook weer om in de kwaliteit en de smaak van het vlees. Ja, dus dat zal, uh, dat zal sl uh, nog slechter worden. Mm -hmm. En nog minder van, uh, van smaak. Of een, vreemde sma een beetje vreemde smaak uh, krijgen. En het voedsel wat in de kleine speciaalzaken ligt. Dat, uh, dat zal duurder worden. Ja. Ja. Ik weet dus ik uh, denk dat mensen, uit, uh, mensen die een... Uh, Hele kleine portemonnee hebben daardoor al uh, minder vlees kunnen eten. Ja, ja en, en daardoor dus ook uh, ja, helaas toch ook vlees dan krijgen... wat, wat niet helemaal uh, smaakt zoals het zou moeten smaken. Ja, inderdaad. Ja. En dan kun je dat wel weer, want ja, ze verkopen ook speciaal uh, vleeskruiden uh, bij de supermarkt. Mm -hmm. uh, dit voor kip, dit voor rund, uh, de, dit voor varkensvlees, uh, allemaal uh, vleeskruiden om het nog een bepaalde smaak te geven. Ja. Alleen is mij opgevallen dat er nogal veel zout aan zit. Ja, ja En zout is aan de ene kant wel een, een, een, een smaakversterker, net als suiker. Mm -hmm. Maar het zijn allebei uh, geen goede stoffen. Uh, uh, ja, ik, bedoel als, uh, uh, ik vind het niet lekker als vlees te zout is en ook niet als dingen te zoet zijn. Nee. En dat, die kans is natuurlijk wel aanwezig dat, dat, uh, dat je dat moet blijven gebruiken, wil je zeggen? Uh, ja ja, ja nou, ik, ik niet hoor ik, uh, dan, dan hoeft het voor mij niet meer als, uh, als vlees echt uh, breem zout is kijk bepaalde soorten ham voor het brood die zijn ook al uh, heel zoet of, ik bedoel sorry heel zout mm -hmm. en uh, ja en uh, als je het bakt met een eitje dan gaat het toch wel maar uh, dat is eigenlijk gewoon niet meer geschikt om zo op je brood te eten ja. zo zout is het ja. Je hebt een interessante kijker op, Willem. Ik wil je daarvoor bedanken, voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. En ik wens je nog... Goeiedag. Succes met je programma. Dankjewel. En ik ga naar Gerard toe. Goeiedacht. Goeiedacht. Je hebt meegeluisterd met Willem. Kan je, kan, je, ja, ja. kan je het een beetje delen, wat, wat Willem zegt? Jawel, jawel, jawel, jawel. Ik kan het helemaal beamen. Hoor. Aan de andere kant zeg ik... ja, het, het gaat, denk ik, het is nog veel extreem. Weet wat ik zo frappant vind? Jouw reactie ook van... Ja, is het werkelijk zo dat er zo weinig smaak aan zit? Dus dat. Je bent ook een stuk jonger dan ik. Dat. Ja. Uh, dat, dat jongere mensen gewoon helemaal, helemaal het verschil niet meer kennen. Nee, dus nee precies. Dat, dat, is, dat is exact het geval, ja. Kijk, en ik denk dat dat gewoon misschien wel een, een aansluiting zou kunnen zijn. Om, om jongeren. via scholing of wat dan ook, of op school. Uh, ze doen heel vaak buitenschoolse activiteiten en zo. Uh, dat, dat, bijvoorbeeld, uh, dat ze een initiatief gaan uh, tonen, uh, de volwassenen dan die het wel weten. Om, om eens een keer een verschil te laten. werkelijk te laten gaan proeven. Ik, ik, uh, ik weet goed, mijn, mijn moeder was uh, vroeger voorproefster bij een, uh, een bedrijf. Oh? Ja. Yeah. En uh, gelukkig heb ik dat dan van mijn moeder ook meegekregen: dat ik een enorme goede smaakontwikkeling heb gehad. Dat is altijd. En ja, weet je, als je gewoon het verschil niet meer weet. Dan ben je ook veel minder eerder geneigd om, om dan, uh, ja, daarop in te gaan. Snap je wat ik wil zeggen? Dan, dan, kijk, als je het weet, als je nou, uh, met wat die andere man ook zei, weet je wel, bijvoorbeeld de kip, die smaakte vroeger, smaakte die veel lekkerder, het vlees, ja. dan wat je nu... Maar, maar als je dat verschil niet weet... Dan Dan, ja, heb je, dan, dan is er dan ook heb ook geen, geen, geen urgentie bedoel je om te zeggen van, nou, ik geef wat iets meer geld uit aan uh, een kip die een uh, iets beter leven heeft gehad, bijvoorbeeld. Ja, dus eigenlijk, uh, moet, er een, een, ja, eigenlijk moet er gewoon een enorme omwenteling komen. Gewoon een smaakbewustzijn, bijvoorbeeld. Eet van, wat is nou werkelijk, een, een, een, hoe smaakt een echte aardbei? Een aardbei die niet, nou, daarin zie ik het altijd heel duidelijk naar voren komen. Als je een aardbei zelf gekweekt hebt in, in uh, en gewoon, uh, biologisch laat ik het dan maar zo zeggen. En dan het verschil tussen een aardbei die je dan in de supermarkt koopt, die dus niet biologisch is. Nou, daarin ook iets ontwikkelen van, hoe smaakt iets echt? Ja. Ik heb een vriend, en die heeft een, uh, een, ook weer een kennis, en die hebben een boerderij. Die, nog, die leven op echt een ouderwetse manier, ja. zonder kunstmest, maar op, weet je wel. En, en die brengt af en toe wel eens, wat ik koop zelf nooit vlees. Maar die brengt af en toe brengt wel eens kip, uh, kip mee. Een kipsoep of zo, of kip. Mm -hmm. Nou, dan, wat zit er in die soep? Er zit een heel oude kip. Zit erin. Een, een, een oude kip, normaal, kippen worden niet meer oud tegenwoordig. Maar die mensen die, die doen dan nog op de oude wet Dus die kippen mogen oud worden. En een oude kip, hey, dat weet ik dan allemaal van die man. Die, die, die wordt niet gaar. Ik bedoel, uh, kippenvlees dat, uh, dat moet jong zijn. En dan, dan, heb je, dan heb je smakelijk vlees. Maar een oude kip. Die krijg je op een, op een normale manier, krijg je niet gaar gekookt, of hoe zeg je dat. En, en dat is dan een speciale manier voor om die oude kip wel gaar te krijgen, via een hoge stoomketel of zo, mm -hmm. over de gedrukt ketel. En uh, dan gaat dat wel, maar dat vlees, als ik dan die soep als die meebreng, dat is zo lekker. En daar zit zoveel aroma in. Ik bedoel, dat is dan dat is dan een, een, een heel duidelijk uh, verschil... in hoe dat het tegenwoordig is. Maar als je dat gewoon niet weet... dat een nee. oude kip vlees van een oude kip... dat dat veel uh, krachtiger bouillon geeft... en dat is ook veel lekkerder... maar tegenwoordig is het net wat je zegt... Je, je, je weet het gewoon niet meer. Ja, nou, nee, en dat... nee, ik denk dat dat ook het punt is Gerard. Wat, wat je zegt is wel, wel interessant. Dat, dat je dus bijvoorbeeld bij, bij scholen... dat je ze ook een keer uh, jongeren het verschil uh, laat zien... en ook, ook het, het, het, het proeven, het bewustzijn... Uh, dat, dat, dat je dat een keer... Uh, ja, zou ondernemen met een schoolklas bijvoorbeeld. Ik, ik heb zelf een voorbeeld van, uh, dat weet ik ook pas sinds kort hoor. Ik heb bijvoorbeeld zelf een groentepakket van een biologische tuinderij. En uh, ik heb daar dus courgettes krijg ik af en toe. Ja, ja. En ik heb pas ook courgettes bij de supermarkt gehaald. En ik zag alleen al een verschil qua kleur, hoe ze eruit zien. Ja, ja nou daar begint het eigenlijk mee. Ja. Nou, pak, pak nou bijvoorbeeld biologische bananen. Of gewoon de bananen, chiquita bananen. Als je nou de biologische bananen naast de chiquita bananen... Dan moet je maar eens gewoon eens op letten. Ja. Dan zie je sowieso al dat je chiquita gewoon dikker, voller, langer, groter zijn in het algemeen. Ja. Want je ziet ze naast elkaar. Als je nou... Een... Hey, in de supermarkt liggen ze vaak gewoon die tos wel. Nou, daaraan is dus precies wat je zegt. Daar begint het. Hey, dus het oog. Hey, want je hebt dat nog niet geproefd. Mm -hmm. En uh, ik weet dat... Benamen, ik heb uh, samen met een aantal vrienden een biologische winkel gerund. Ja, dan spreek ik al echt over de jaren... 70 of zo was dat, eind jaren 70. Mm -hmm. En dan, uh, weet je wat het is, uh, de, de, de, de, de bananen, de gewone bananen, er wordt niet zoveel gespoten dan banaan. Die worden zelfs, als ze in zakken gedaan worden, dat zijn dan nou grote plastic zakken, dat zijn hele grote trossen, hey, die zijn dan nog niet uit elkaar gehad, ook voor kleine trossen, dat zijn dan hele grote dingen, stammen zou ik maar zeggen. En die worden zelfs nog gespoten. Als ze dus in die zak zitten. Ik zou wel zeggen, die gaat dan in de boot of op het vliegtuig. Ja. En dan wordt die helemaal volgespoten met uh, ja, onkruid on on of on insectenbestrijdingsmiddel. En dus de banaan is eigenlijk zo'n een, een, een giftig uh, goedje. Maar dan heb ik het niet meer over vlees. Dus je kunt het zo ver doortrekken. Uh, een klein voorbeeld is dat ik een huid halen Vroeger dan, of tenminste vroeger werd het werd er niet gespoten. Dat was gewoon anders. Ik bedoel, als je dan een appel had, dan zat er een vlek aan. Ja. Oké, okay, dat, dat moest kunnen, weet je. Dan snee je het er gewoon uit. Met tegenwoordig, of tenminste, dat val je al lang. Alles moet rond, mooi glad. En, en als er een plekje aan zit, dan wordt je in de container gedaan. Mm -hmm. Die tel niet meer mee. Maar dus eigenlijk is dat is ja, dus dus eigenlijk is dat gewoon de doodsteek geweest... Of, het, het, het ging eigenlijk om het uiterlijk vertoon. Weet je wel, het moest van buiten, hoe het er mooi het goed uitzien, uitzien ja. ja. Ja, en wat gebeurt er nu? En dat is dus, vind ik, nog veel dramatischer eigenlijk dan in, in, in, met het vlees. Vroeger had je een zaadje. En daar werd er wel ges werd er gesproken. Ja, vroeger, misschien tien jaar geleden. Maar wat hebben ze nu? Nu gaat er een zaadje, ik zal maar zeggen, bij maïs. Dan gaat, ik was bij een boer. Ik zeg, wat oh, ga je nu zaaien? Dat een hele zak vol. En dat was rodem, uh, uh, roze maïs. Ik zeg oh, is dat, is dat weer in het kader van het uh, moderne gebeuren? Mm Hij -hmm. zei, nee, dat is gekoot, gekoot. Dus elk zaadje van de mais, elk zaadje had, was gedompeld in een, in een kleurbad. En daar zat dus om dat zaadje, zat dus een neonicotine. Dat zijn dus, uh, uh, uh, eb, uh, hoe zeg je dat? Groeimiddelen? Uh, wat zeg je? Groeimiddelen? Uh, nee, dat zijn dus uh, bestrijdingsmiddelen. Een okay. en, en, en bestrijding. Vroeger werd er dus op, op de vrucht zelf gespoten. Of maakt niet uit. Of op het blad. Of op de bloem. Maar nu is het zover al. dat dus het zaadje. He, dus, dan begon het pas bij. als, als, als het bloemetje uitkwam. of als het, de vrucht gezet werd. of daar werd er gespoten voor een bepaald insect. of uh, tegen te gaan. of wat dan ook. Maar nu zitten dus al die dingen. die insecticiden, dus die bestrijdingsmiddelen. zitten gewoon zit er gewoon om het zaadje heen. Dus, oh, in het zaadje. Dus, ja, ja. En wat blijkt nu? Dat die coating, die neonicotine noemen ze dat... dat is 7000 maal sterker geconcentreerd dan vroeger de DTT was. Nou, als je weet wat DTT... Heb je er wel van gehoord? Ik, heb er, nooit, ik heb er nog nooit van gehoord, Jera. Nou, DDT was dus een, een middel wat na de Tweede Wereldoorlog gebruikt werd... wat heel zwaar gif was. En wat dus eigenlijk, als het in de voedselketen kwam... ik zal maar zeggen de mensen is het einde van de voedselkele, roofvols, die stierven bij bosjes. Nou, dus wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze de DTT hebben ze verboden. Er zijn nu nog landen in de wereld waar de DTT gewoon eh, met kannen tegelijk als melk gewoon gebruikt wordt om... Dus, ik zal maar zeggen, jij koopt een buitenlands product, mm -hmm. een knoflook uit China, ik noem maar iets... En dat is gewoon, er zit gewoon vol met DTT. Dus de DTT die hier al jaren geleden ten strengste verboden is, gewoon omdat er zoveel schade is gekomen in het milieu, en het blijft ook heel lang in het milieu, dat gebeurt nu nog steeds in landen hey, waar ik het nu net over heb het komt Indirect komt het gewoon weer terug in onze keten. En dan denk ik ook van, dit is de, maar die neonicotine, dat is nog veel erger. En dat wordt geproduceerd bij het bedrijf in, in, hoe heet het, in... Het Duitse bedrijf, Bayer. Bayer is een van de hoofdverantwoordelijken voor, voor dat. Nou, komt er gelukkig, komt er heel veel, uh, is er heel veel hoop op, dus er wordt heel veel tegen geprotesteerd. Maar moet je je voorstellen, weet je wat het gevaar nu is? Die, uh, dat zaadje dat dus gekookt is, dat is dus helemaal zit vol met, met, met uh, insecticiden. Nou, ja. wat gebeurt er? Dus het bloemetje, dus vanaf het begin is het al eigenlijk al, al vergiftigd. He, het, het zaadje is zit helemaal vol met gif. Dus het komt op het plantje, er komt een bijtje, en dan komt het. Er komt een bijtje op, en dat bijtje, dat zoekt zijn nectar. Maar dat is een zijde, wordt dus uitgezet. Die bijen worden met, met korven ook uitgezet voor, voor te bevruchten. Maar dat bijtje, wat blijkt nu? Er, zijn, er is dus een massale sterfte onder de bijenvolken. Nou, en als je geen bijenvolken meer hebt, dan heb je ook geen fruit meer. Nee. Dus maar dat, dat, uiteindelijk Gerard, gebruiken ze dus die middelen, als ik dat allemaal zou horen... Uh, gewoon natuurlijk om het zo snel mogelijk het product te laten groeien. Ja, en veel ja. geld mee te verdienen, toch? Dat is toch, ja, die, dat ja. is toch het hele idee erachter? Ja, en dan is mijn grote aanklacht... Sorry dat ik zeg, oh, we zitten bij de EO. Uh, en dat was dan bij een christelijke boer. Ik zeg, wat is dit nou? Ik bedoel... Hoe, je, hoe, hoe staan jullie nou over, over tegen, hoe jullie nou tegenover tegen het rentmeesterschap? Ik bedoel, dat is toch. Ik ben iemand ik rijdt met paardenwagen door het land. Ik ga tegen heel de stroom heen. Ik bedoel, en dan zeggen ze, jij bent sommige Oh, piep de klant. Oh, ik ben knettergek, man, wat je bent net een gek man. Waarom doe je? En dat is mijn verhaal. Ik zeg, ja. als ik Christen ben, dan ben ik me verantwoordelijk. Kijk, ik dat is een heel ander verhalen. Want we hebben het over vlees, maar ik zeg, ik rij om een slag heen. Als er een slak over de weg kruipt, dan rijd ik er omheen. Ja. En als je met de auto bent, dat is ook logisch. Ik bedoel, dat is ook... Dan bam, heb je weer een vogel door de... ja. Heel, Weet je hoeveel dode dieren dat ik langs de kant van... Ja, dat precies. is allemaal vlees. Maar, maar la laten we niet te veel afdwalen, Gerard. Nee, nee. Laten we blijven bij dit, dit, dit interessante onderwerp... over de, de voeding en de hele keten en het, het aankopen ervan. Ik wil in ieder geval bedanken voor je bijdrage. De, ja, telefoon, de telefoon knippert hier, dus ik ga lijntjes opnemen... en wie weet gaan we er zo weer over doorpraten. Dank je wel in ieder geval voor het nee. bellen. Succes. nog. Wilt u meepraten over de, de aankoop van, van vlees? Maakt u bewuste keuzes bij aankoop ervan? Uh, eet u, bent u bewust vegetariër? Of uh, nou kunt u een, heeft u een mooie aanvulling op het verhaal van Gerard? Belt u 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy van Bobby McFerrin uit 1988 hier in de Nacht op één. Het is vier minuten voor half drie en ik spreek met Hans. Goeienacht. Jij ja, zat te luisteren naar het onderwerp en dan om even te beginnen, ben jij een vegetariër of een flexitariër of helemaal niet? Ik ben uh, bewuste vleeseter, zo kan je het wel stellen, denk ik. Ja. ja de, nou, de reden waarom ik bel is dat ik, uh, en hij zal het denk ik wat wijzen op te horen, dat ik de uh, heer Hofman gelijk ga geven. Uh, dat vlees van vroeger beter smaakte, meer smaak dan vlees tegenwoordig. Uh, ik denk dat ik weet waar, uh, ja, hoe dat komt. En waar, waar denk je dat? Ik weet waarom, waarom, waarom ik gebeld heb. Ja, en, en kan, kan je dat kort uitleggen waarom je denkt dat dat uh, zo is? Ja, ik denk zo. Uh, het is namelijk zo met vlees. Uh, eigenlijk moet je uh, op het moment dat het dier gedood is. moet je het vlees eigenlijk uh, een dag of drie, vier met rust laten. Uh, dat, uh, en dan zit dus een, gra uh, een temperatuur tussen de vier en de zeven graden. Op dat moment, dan gebeurt er iets uh, in het vlees. Uh, dat wordt. hoe het precies zit, moet je me niet vragen. maar... Dat wordt veroorzaakt door enzymen, waardoor het vlees als het rijpt. Dat is ook, dus vroeger, de oude mensen zullen dat misschien nog wel weten, als ze, uh, uh, uh, een haas geschoten werd of wat dan ook, dan werd hij altijd een, een week of zo, een paar dagen, werd hij uh, buiten gehangen. Ja. Uh, en dat noemden ze dan, ja, besterven noemde men dat vroeger. Uh, maar de reden daarvoor was eigenlijk om die enzymen hun werk te laten doen. En wat tegenwoordig gebeurt, nou ja, tijd is geld, en koelhuizen uh, kosten ook geld, en... Ik denk dat de bedoeling is dat het vlees wat uh, tegenwoordig ja, industrieel geslacht wordt... dat moet zo snel mogelijk ingevroren worden. En op het moment dat het ingevroren wordt, dan staat dat proces stil. Als het vlees dan naderhand weer ontdooid wordt, dan gaat het proces niet verder. Mm -hmm. En dat gaat gewoon heel erg ten koste van de smaak, van het vlees. Ja, dus de tijd dat het, uh, wat je dus zegt dat het beest, als het, als het uh, doodgemaakt is... de tijd dat het ja. dus kan rijpen, zoals vroeger gebeurde, die is dus nu ontzettend ingekort. Wat Willem ook zei, dat als je op het moment dat je vlees in de supermarkt koopt of vlees uh, bij de ambachtelijke slagen, ja, uh, vaak ambachtelijke, ambachtelijke slagen slacht zelf nog, en ja, daar is ook de, de, niet nodig om dat vlees direct in te vriezen, omdat het, nou ja, in korte tijd uh, in zijn winkel ligt, uh, gekoeld bij de juiste temperatuur, mm -hmm. uh, en dat, dat de bedoeling is dat het dus uh, ja, op korte termijn verkocht gaat worden. Was. ja, precies, ja. En dat is dus de, de, de, de achterliggende gedachte achter de smaak. Nou, dat, ja. dat ja. is waarom ik denk. Kijk, ik mensen ben jong, ik uh, ben halverwege veertig. <laughs> uh, maar dat is de, uh, de reden waarom ik denk uh, waarom het zo'n verschil is. Want er hebben eigenlijk drie mensen of twee mensen naar de heer Hofman uh, gereageerd. die uh, ja, eigenlijk dezelfde ervaring hadden met vlees. En uh, ja, ik kan het ook zelf merken. Uh, ik, ik ben dan jager. Ik, ik, ik, ik dood mijn eigen vlees, om het zo maar te zeggen. Okay. Uh, soms gebeurt het wel eens dat het dezelfde dag nog gegeten wordt en dat het proces dus niet zijn gang heeft kunnen gaan. Mm -hmm. En dat proef ik. Ja. Er zit minder smaak aan. Uh, nou ja. hey, uh, je, je, je bent jager voor, je, je voor de hobby, neem ik aan. Voor de, voor de uh, sport zelf. Ja, ja, ja, voor de hobby. Ja, ja. Nou ja, ja, ja voor de hobby, ja, inderdaad. En ook nou ja, om, uh, om aan biologisch vlees te komen. Ja, precies. Want, want, want zo kan je het ook zien, natuurlijk. Ja, want, want de hele verwerking, dat doe je dan ook allemaal zelf? Ja, absoluut. Ja, ja. En ik, ik neem niet meer uh, dan ik nodig heb. Om zo te zeggen. Ja, voor zover je van nodig hebben kunt spreken. Maar laat ik zo zeggen: op het moment dat ik uh, uh, een aantal dieren gedood heb om te consumeren, om het netjes te zeggen. Ja. Uh, op het moment dat ik genoeg heb, dan uh, is het een mooie dag geweest en dan geniet ik verder van de natuur en dan laat ik de rest van de basis uh, voor de volgende keer. Om zo te zeggen. Ja. Dus op die manier ben ik ook er wel bewust mee bezig. En, en waar, waar jaag je dan op, Hans? Uh, op, op welke diersoorten? Ja, ja. Uh, dat is afhankelijk van het seizoen en ook afhankelijk uh, van wat wat opengesteld is, want er zijn strenge regels voor. Uh, zo is bijvoorbeeld op 15 oktober. Gaat bijvoorbeeld de hazenjacht en de verzantenjacht open. Mm -hmm. Mag ik tussen 15 oktober en 31 december mag je zand en hazen ook schieten. Maar in mijn jachtveld zitten bijzonder weinig hazen. Dus dat betekent dat ik de afgelopen negen jaar niet één haas daar heb geschoten. Uh, gewoon, ja, ze, ze zijn er zo weinig. Dat zou niet verstandig zijn om daar uh, hazen van te schieten. Want die hebben het al zwaar genoeg op dit moment. Uh, wat ik persoonlijk en mijn kinderen ook heel erg lekker vinden zijn goudduiven. Nou, daar zijn er heel veel van. Uh, op het moment dat ik er daar uh, een tiental van kan schieten, kan ik daar weer met mijn gezin weer een week van vooruit. Ja, precies. Dus, dus jij, um, je bespaart zo ook wel op deze manier, als ik het zo hoor. Uh, sorry, jij, ja, bent je, je, je, je, je bespaart ook op deze manier, als ik het zo hoor. Besparen. Ja. Nou, zo, ja. Ach, op het moment dat je dat, uh, als je er een, een, een prijskaartje aan gaat hangen, dan kan ik het beter in een restaurant bestellen. <laughs> uh, het is sowieso, uh, de kosten zijn, zijn, zijn uh, niet gering. Om als je wil jagen, om te kunnen jagen, en de kosten niet gering. Zo moet een jager jaarlijks al 90 euro afdragen aan het jachtfonds. En dat is zeg maar een fonds wat in het leven geroepen is om uh, boeren die schade hebben door uh, wat veroorzaakt wordt door, uh, door wild. om uh, die boeren schadeloos te kunnen stellen. Dus daar betaalt de jager mee. Okay. Daar komt bij dat, dat nou ja, de papierwinkel om elk jaar je jachtakte te verlengen. Uh, komt ook neer op een, uh, een 45 euro. Uh, ik ben van mening dat een goed jager moet georganiseerd zijn. Dus lidmaatschap van de Jagersvereniging, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, of van de Boerenjagersvereniging, de NOJG, Ja, dat is gewoon een must. Maar voor de K.J.V. dan, ja, dat kost ook een 150 euro. Uh, dit is geen klaar hoor, ik vind gewoon, je kiest ervoor en uh, ik lees dat plezier aan. Uh, uh, en ik heb ze graag over. Ja, en je kiest er dus maar ook voor. je zeggen dat ik ook bespaar, nee, dan kan ik beter uh, de kilo-tallen kopen. Ja. Maar goed, je kiest er dus ook voor om een, een, een, toch wel een, een lange weg te gaan. Een heel proces van, van het dier dus meenemen, het dier schoonmaken, uh, ja, het vel, vel eraf halen. Eigenlijk, ja, eigenlijk zou ik. Tenminste, ja, dat is mijn dat is persoonlijke mening hoor. Maar eigenlijk zou ik uh, vinden dat een ieder die in Nederland vlees wil eten, zou eigenlijk één keertje in zijn leven. Eigenlijk liefst voordat hij begint met vlees eten... zou hij zelf het dier moeten doden. Zelf moeten schoonmaken. Uh, dus dat slachten, ik slachten, de met eruit en, en plukken en dat soort dingen. Ja. Uh, en zelf klaar om te maken. En waarom zou dat en moeten? Dan, dan moeten we eens verder kijken van of we nog wel vlees willen eten. Ja, omdat je, omdat je zegt van uh, het smaakt gewoon niet in het begin. Je moet er gewoon heel veel bij doen uiteindelijk. Dat is dus ook het probleem nou, van... Nou, de... nee. Wat ik bedoel is dat... Ja, en ik weet voor heel veel luisteraars zal het heel vreemd in de oren klinken, Maar ik denk op die manier dat mensen dan respect krijgen voor het dier. Ja, ja. En er dan op een andere manier mee omgaan. En inderdaad misschien, nou ja, het nieuwe woord was flexitarier. Uh, dat er meer mensen flexitarier zouden worden. Ja, precies. En want, want hoe zit het dan bij, uh, want je, je, je vertelde net dat je kinderen hebt, hè? Wat ze, Je vertelde, Sorry, je vertelde ben... net dat je kinderen hebt, hè, Hans? Kinderen. Ja, die, die eten dus ook wel eens iets wat jij uh, geschoten hebt in het wild. Merken die, merken die dan ook uh, ik heb, ik verschil? Heb, ik heb twee kinderen. Een dochter van 14 en een zoon van, die, van 11 inmiddels. Uh, mijn zoon, die maakt niet uit wat je hem voorzit, die eet alles. En mijn dochter die eet uh, heel bewust alleen wild. Oké, okay. en, en hoe, hoe jong is je dochter? Uh, die is 14. Oké, okay. en, en, ja, is... en van waar die keuze? Waar die keuze omdat ze zich heel erg bewust is van, nou ja, de manier van ja, hoe moet ik zeggen? Want ik praat nu namens haar. Zij heeft er heel grote moeite mee, alles wat er vooraf gaat met het bier, zeg maar, voordat het op haar bordje ligt. ...zij vindt ja, goed, dat dieren moeten een goed leven gehad hebben... ...en op het moment dat ze goed leven gehad hebben en het is in één keer over... ...heeft ze daar geen problemen mee en dan geniet ze daar ook van. Ja, maar... Op het moment dat het dier een leidersweg heeft, moet doorstaan... ...om uiteindelijk op haar bordje te komen... ...en dan ja, met name ook ja, eigenlijk de, de, de, de grote hoeveelheid... Uh, ...van dieren die het leven laten... Ja, ...voor ons mensen, daar heeft ze problemen mee. Ja. En daarom zegt ze ook van... Uh, dat eet ik niet. Ze is ook uh, een, een elf maanden dat ze absoluut geen vlees gegeten heeft. Uh, ja, in die elf maanden heeft ze haar meningen gevormd en is tot de conclusie gekomen dat... Ja, nou ja, om het zo te zeggen, iets wat haar vader gedood heeft, wat, wat af en toe of regelmatig gebeurt, daar geniet ze van. Maar iets wat zeg maar, op een industriële manier uh, verkregen is, vlees, mm -hmm. uh, daar past ze voor. Ja. Nou, dat is best wel een, een, een ja, wel overwogen keuze op jonge leeftijd, vind ik wel. Ja, nee, ik, heb, ik vind het... Ja, ik vind het trots op. Ja, dat is wel ja, bijzonder. Ik bedoel, het is wel ja. te gaan over. Ja, ja, ja, precies. Hey, ik vind het interessant, Hans, je, je bijdrage. Ik, je, bent, je bent onderweg zo te horen. Vervoer je toevallig ook nog uh, dieren? Uh, ik uh, heb vanavond wel een ex-levende ex vervoerd. <lacht> Bloemen. Oh, oké. Ik had een, een, een beller aan de lijn, maar die is uiteindelijk helaas weggevallen. Deze meneer die vervoerde Schotse hooglanders. En ik was nog heel erg benieuwd ook naar het vervoeren van, van de dieren. Misschien kunnen daar wat chauffeurs die misschien nu onderweg zijn en die dieren vervoeren. Daar wat over vertellen en meepraten. Ja, maar, maar ik, ik, ik moet zeggen. kijk, ik, ik heb niet de wijsheid in pacht hoor. Dat wil ik absoluut niet beweren. Maar ik heb wel een hoop dingen voorbij horen komen waar ik toch erg mijn vraagtekens bij heb. En dan met name over het vervoer van dieren. Want ik denk. Natuurlijk, een dier zit nooit op te wachten om van hot naar her te worden. Maar er was een die het wel erg negatief benaderde, het vervoer van dieren. Want als in Nederland, als je, ook kijkt, als je bijvoorbeeld een, een vrachtwagen ziet waar varkens in vervoerd worden, ja, uh, ja ze hebben ieder hun eigen koelingsapparaatje uh, uh, in hun compartiment zitten, om het zo maar te zeggen. Okay. En uh, over de hormonen, nou die zijn in Nederland al zoveel jaren verboden. Dat komt echt niet meer voor. Maar zijn die niet juist op, op een andere manier? manier? Op een andere manier komen ze juist terug, die hormonen? Dat ze misschien een ander naampje voorgegeven hebben? Of, uh, nou, een... denk u met, met, met, met uh, wat vroeger de... de, de ja, het heet niet de autoriteit voor voeding zwaar of, of zoiets. Denk u dat dat in Nederland nog uh, ongestraft kan gebeuren? Ja, ik heb, met, ik... met, met, met de controle die, op, uh, die er op ons voedsel is? Ja, ik heb geen idee, maar ik weet niet of de controle heel streng is. Die controle is echt heel streng. Ja? Om een voorbeeld te geven. Ik ben een jager. Uh, ik moet een cursus volgen. Niet alleen om te mogen jagen, maar ook uh, om het wild wat ik geschoten heb. Op het moment dat ik dat schoonmaak. Eerder, sterker nog, op het moment dat ik het schiet, moet ik het, het veld, moet ik het in het veld beoordelen. Op uiterlijke kenmerken. Of het gezond in zijn vel zit. Okay. Op het moment dat ik het uh, dier slacht, moet ik ook de ingewanden. De, het hart, het leven, de mild. Moet ik beoordelen of het uh, afwijkingen heeft. Mm -hmm. Ik bedoel, dan ben ik hobbyist, maar ik, nou, maak deel uit van, ik kan deel uitmaken van de voedselketen ja. en dus moet ik een verklaring invullen dat het veel te gezond is. En dat is allemaal van de is dat opgelegd. Dat is ja, op zich okay. een goede zaak. Ja, ja. Uh, maar zelfs dat uh, wordt al geregeld. Ja. Nou, dan weet ik gewoon zeker dat op het moment dat, dat er vlees uh, in Nederland uh, verkocht wordt in de winkel, wat uit Nederland afkomstig is, dat er absoluut geen hormonen in zitten. Die tijd is geweest, tuurlijk, in het verleden is dat gebeurd. Een paar, uh, ja, boeren wil ik het niet noemen, want dat zijn geen boeren, het zijn gewoon industriëlen, die hebben dat geprobeerd, ja, uit winstbejacht, uh, dat, dat heeft een tijdje goed gegaan, totdat het aan het licht kwam, en vanaf dat moment wordt erop gecontroleerd. Ja, precies, en dan wordt dus, ja. naar mijn idee, ik zeg, ik heb niet de wijsheid in pacht, maar naar mijn idee wordt daar streng op gecontroleerd, Helder. dankjewel Hans, voor je, voor je verhaal ja. over het jagen. Interessant, ja. Alsjeblieft. En ik wens je nog een goede nacht. Ja, ik rij weer verder. Is hey, goed. Goede uitzending. Hoi. En nou ja, zoals gezegd, bent u dus uh, een chauffeur? Bent u onderweg? Vervoert u op dit moment dieren? Belt u gerust 0800 1121. Ik vind het nog wel even interessant om ook daarover door te praten. 0800 1121. En wilt u praten over het, uh, het Flexitarier, het begrip, of wilt u praten over het, uh, het veganisme, vegetarier zijn? Dan kan dat altijd natuurlijk via 0800 112. Het telefoonnummer is 0800 1121. MUZIEK single van Lady Antebellum hier in de nacht op 1. heet Just a Kiss. En ik ga naar Trace. Goeienacht. Trace, jij bent al 40 jaar vegetariër? Ja, Vertelde je me nee? Nou, bijna 40 jaar. Ja, ja dat is, dat is al heel wat jaren. En uh, wanneer was het moment dat je dacht: ik word vegetariër? Nou, dat kwam eigenlijk door mijn dochter. Die was toen 16 en die zei: man, wat een onzin dat we vlees eten en dit en dat. Toen dacht ik, ja, ja, ik, ze heeft gelijk. En uh, maar ja, ze bleef erover doorzeuren. En toen reden we langs een, een uh, hoe noem je dat? slager die, uh, na zo'n zo'n zo slager die dus, uh, dieren die, hoe, nee, hoe noem je dan zo'n slager? Slachterij. Ja. Zo'n klein slachterijtje waar dieren ziek zijn of weet ik veel, die werden worden daar gebracht. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, oh god, als ze dat nou maar niet ziet... want ja, ze waren, het beest werd eruit getrokken uit het karretje... en, en het ging heel uh, ruw aan toe. En toen dacht ik, oh jee, als ze dat nou maar niet ziet... want we zaten in de, de auto. En toen reden we iets verder ze, dus, mam, zag je dat nou? Ik zei, ja, je hebt gelijk. We proberen het gewoon. En we hebben gewoon van de ene dag op de andere dag... zijn we gestopt met vlees eten. En het is prima gegaan. Ja. God, je hebt zoveel producten, je kan eieren, kaas, uh, melk... Rome, alles kun je gewoon gebruiken behalve vlees. Ja, precies. He? Want, en... want hij, heeft u hij daar nog mee moeten overleggen met andere mensen in het gezin? Andere gezinsleden? Ja, nou, mijn man die was tegen hoor, maar na een jaar is hij ook omgegaan. Ja, precies. Maar, uh, maar het is allemaal prima gegaan. Ik had twee kinderen. Ja, het jongste kind Die had er ook niet zoveel besef van, maar die, die, die schelen negen jaar, hè, die kinderen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, het is allemaal goed gegaan. Ik, trouwens, ik ben ook nog O-negatief, eh, O-positief en als geven negatief Bloedgroep, hè. Dat was er was net een meneer die zei, ja, bloedgroep O en je moet vlees eten. Wat een onzin allemaal. Want u heeft ook die bloedgroep, maar voor u is ja, dat ja, niet, niet van belang. En, uh, maar, nou ja. Het moe wat iets moeilijker is, de laatste twee jaar ben ik, probeer ik veganistisch te eten. En dat is moeilijker. Dus geen roomboter, geen eieren, geen kaas enzovoort. Uh, en waarom doet u dat, veganistisch eten? Nou, de laatste jaar, waarom... ik, ik heb altijd al gedacht, eigenlijk is het hypocriet. Ik bedoel, doordat ik gewoon dan die melk vrolijk bleef gebruiken enzovoort... staan wel die koeien op de stal voor mij. En daarbij komt uh, de zoogtijd is voorbij. Ik bedoel, ja, een baby die, uh, een, uh, en een beest ook, drinkt bij de moeder. Maar zodra die volwassen is, heb je geen melk meer nodig. Dan moet je geen melk gaan stelen bij een ander dier. Hm. En dus de laatste twee jaar probeer ik zoveel mogelijk veganisch te eten. En het gaat ook prima. Ja, en, Iets lastiger. Ja, dat kan me voorstellen. En misschien ook wat prijziger. Nee, helemaal niet. Nee? nee alles wat je weglaat hoef je niet te kopen. Toch? Nee, maar aan wat voor producten moet ik dan denken? Wat zijn dan, zeg maar, de vervangers? Wat, wat... Ik gebruik al jaren sojamelk, havermoutmelk en, en dat soort dingen. Dat gaat prima. Oké. Okay. Dus het is helemaal geen probleem. Nee. En... Kijk, ik zeg altijd, maar je leeft niet om te eten, maar je eet om te leven. Dus uh, ik begrijp niet of mensen dan niet zeggen, nou oké, okay, één keer in de week vlees. Maar ja, dat is mijn mening. Nee, dus ik hoop dat u er ook een keer uh, toe overgaat. Ja, nou, ik ben in ieder geval, daar kwam ik dus vandaag achter. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar ik kwam er dus achter dat ik dus een flexitarie ben. Dat ik dus uh, al nou ja, eigenlijk twee dagen in de week bewust geen vlees eet. Oké. Okay. En uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet of u dat wilt weten, maar er zijn nog wat leuke, leuke feitjes over. Ja. Dat, dat wist ik ook niet, maar als je dus flexitariër bent... Ik bedoel, nou, u bent al een vegetariër, dus u, ja. bes, u bespaart helemaal veel. Maar het schijnt dus ja. dat als je flexitariër bent... dat je per jaar de CO2-uitstoot van 570.000 ja, personenauto's. Uh, ja, ja, uh, scheelt dat? Ja, ik mag auto rijden. Wat zegt u? Zeg ik, ik zeg ik wel het voor een grapje. Ik mag auto rijden. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ik, als je ooit uh, nog wat wil weten, mag je me altijd bellen. He? Dus uh, over het vegetarisme en het, uh, dus weet je, ik koop zoveel mogelijk, maar dat is weer een andere zaak. Biologische groenten, biologische aardappelen enzovoort. Dus ja, dat kan je dan misschien ook weer een beetje permitteren. Ja. En, maar en wat vindt u van die ontwikkeling nu, van dat uh, de flexitarie, dus dat de mensen bewust ja, over nadenken? Ja, Prima natuurlijk. Uh, alles wat, uh, wat, wat geen vlees eet, is, is meegenomen. Want u bent maar echt gewoon helemaal, onzin, u bent helemaal gewoon tegen, tegen vlees, gewoon geen dieren ja, afmaken ja, voor ja, consumptie. Ja precies, het okay. is ook helemaal niet nodig, dus, uh, Want, want er, zijn, er zijn genoeg vervangers, zegt u, vervangende. Ja, uh -huh. ja, je kunt eiwitten uit soja gebruiken. Ik bedoel, er is tahoe, er is tempeh te koop. Het is prima, daar kan je heerlijk mee koken. Ja, ja. En uh, ja, dat, ik, ik, ik zie ook op tv wel eens al die kookprogramma's en denk gewoon, waar zijn die mensen toch mee bezig. Ik bedoel, eten, moet je wel, natuurlijk. Mm -hmm. Maar om er zo verschrikkelijk veel uh, onzin van te maken. Ja, dus, vindt u dat? Vindt u dat er dat een verkeerd beeld wordt voorgeschoteld? Ja, vind ik wel. Ja? Ja, tuurlijk. Maar hoe bedoelt u dat dan? Dat er. Dat er uh, uh, ook, heeft dat dan met vlees te maken? Of gewoon de manier waarop het gepresenteerd nee, wordt, wat je of, met eten kan doen? De manier waarop ze allemaal met be eten bezig zijn, denk ik gewoon, is dat nou voor nodig? Maar ja, goed, dat is mijn idee hoor. Ja. ja. Maar goed. Ah, goed. Ik wil u bedanken voor uw, uh, voor uw, ja. uh, voor uw belletje. Oké. Okay. En ik wens u nog een goede nacht. Ik wens je ook een goede nacht. <laughs> Dank u wel. Da. Uh, Willem, goede nacht. Jij wilde ook reageren op de uitzending. Is Willem daar nog? Ik hoor geen Willem. Gaan we naar muziek van The Beautiful South. This is A Little Time. A little time.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 What's wrong, I had no time Fasout en a little time in de nacht op een Toon, goedenacht. Goedenacht. Je had al eerder gebeld, maar toen viel de verbinding weg. Ja, ja. En gelukkig bel je gewoon nog een keertje. Dat vind ik heel fijn, daar ben ik heel blij om. Want Toon, jij bent ook uh, vegetariër? Ik ben vegetariër. Je hebt de andere afgelopen uh, toch al meer dan anderhalf uur meegeluisterd? Ik heb me af en toe afgezet en ik dacht dat ik in verbinding zou komen. Dus ik heb het niet gelijk gehoord. Okay. Maar uh, ik ben vegetariër, maar ik ben ook veganist. Ik, ik gebruik geen vlees, geen vis en ook geen zuivelproducten. Oké, okay. en, en, en, en van waar die, die, die combinatie, want dat hoor ik volgens mij niet heel veel. Vegetariër en veganist tegelijk. Ja, waarom zou dat wel doen hè? Het is niet nodig, hè? En dat is uit het oogpunt uiteraard van de dieren dat je, dat je deze keuze uh, ooit hebt gemaakt? Ja, ik heb al die dierenlende... tot in uh, lende heb ik allemaal gezien en ik vind uh, als je dan nog vlees hebt, ja, dat begrijp ik eigenlijk dan niet. Ik, vind, eh, ik ben katholiek, eh, je moet je even naast het lief hebben als jezelf. Dus daar ja. vallen de dieren ook onder. He. De huidige paus benedictus die zegt dus het volgende, dieren zijn evenals de mensen schepselen van God. Mm -hmm. Dan moet je met liefdevol en met respect mee omgaan. En ik ben zelf katholiek, ik wil dat ook in de praktijk brengen. Ik heb dat er dan medelijden mee met die dieren hoe die mishandeld worden. Ja. Ik kan dat niet verdragen. Mm -hmm. Ik ben dagen over, ik heb gelukkig geen televisie meer. Maar toen ik nog televisie had, was ik dagen over me toe als ik die diermishandelingen zag. Okay. En die, en die sectie en de rituele slacht, Het is niet om aan te zien. Nee. En dan ben ik dagen over mijn toe, dus ik heb nog, al twintig jaar geen vlees meer gegeten. En twintig en, en jaar geleden, toen, toen, toen uh, op een gegeven moment heeft u die keuze gemaakt van ik ben, word vegetariër en veganist. Afwegen is, ben ik nog okay. en is... maar uh, ja. Oké. Ik, en ik vind ook eigenlijk heel gek, eigenlijk uh, als ik, waar ik heel apart vind, uh, is eigenlijk dat die uh, CDA en die ChristenUnie en die SGP, dat die bijvoorbeeld uh, tegen die wet stemden om bijvoorbeeld uh, Ze da dat ze daarmee ingestemd hebben bedoel toen ja dat dan is de Noord is toch ver weg in mijn ogen ja. ik ben katholiek ik schaam me en ik wil die partij ik zal er ook niet op stemmen nee, nee ik, vind, ik, vind, uh, ik vind het wel uh, bewonderenswaardig dat u het, uh, dat u dit echt zo heel serieus uh, neemt en ook deze keuze heeft gemaakt 20 jaar geleden ja want want, want wat zijn uh, dat vind ik dan ook wel even leuk om te weten ik heb ook gevraagd iedere uitzending van heeft u tips en dat soort zaken maar wat zijn dan u wat, wat eet u dan wat, hoe ziet uw dagelijkse eetpatroon eruit en mijn kippen en die mogen blijven leven zolang dat ze natuurlijk doodgaan. Dus uh, mijn hond. Ja, dat is ook nog zoiets. Uh, ik ben alleenstaande, dus je hebt uh, geen liefde van mensen, maar je hebt wel liefde van dieren. Ja, precies. Er zijn heel veel mensen in dit land en in de wereld die hebben helemaal geen contact meer hebben met mensen. Die zijn helemaal vereenzaamd en dat de mensen niks met hen te maken willen hebben. Maar ze hebben misschien een vogel of een kat of een hond. Mm -hmm. Of net zieken, geiten en kippen en uh, schapen en dergelijke. Uh, en durf begrijp ik ook niet hoe dat, uh, die christelijke partijen ritueel slachten goed nee. kunnen keuren. Ik maar, snap uh, dat helemaal niet. Nee, Toon, to, misschien heeft u mijn vraag verkeerd verstaan. Want ik, ik vroeg u net eigenlijk wel: hoe ziet uw eetpatroon eruit? Oh, zo. Uh, ja? Ja, ik, ik maak samen het eerder kloor. Ik heet uh, ik uh, ertsoep. Ik, uh, zonder vlees natuurlijk. Uh -huh. Ik heet uh, uh, Zilverver uh, ...op een dusdanige manier dat ik iedere dag goede eten heb. Ja. En het is zo, dokter Moerman heeft vroeger gezeten... Eh, ...dat hij dus... Dat, dat, dat is uw dokter, begrijp ik? Dat kan veroorzaken, Dat is uw dokter, begrijp nee, ik? lief? Dat is uw dokter, begrijp ik? Nee, dokter Moerman was een eh, alternatieve... ...homopathische geneesheer. Oké. Okay. En die ging dus eh, spreken dat je dus... Eh, ...als je dus kanker wilt voorkomen of genezen... ...dat je geen... Eh, Vlees mag eten. Ja. En mag ja. eten, en eten. En wat voor leeftijd heeft u als ik, als ik die, dat onbeleefd mag vragen? Ik ben 68. Het ja. is natuurlijk geen garantie, maar het kan er wel aan bijdragen. Nou, garantie is helemaal niks. Nee, precies. Maar het kan okay. wel eraan bijdragen dat de, de kans op hart- en vaatziekte minder is, toch? Ja, dat minder is. Dat, dat wordt, in mail, wordt inderdaad gezegd, ja. Ik wil u bedanken voor uw belletje naar de studio. Tom. Uitstekend. En ik wens u een goede nacht. Dag. En tot zover het, het onderwerp over het, het veganisme, vegetariërs en het, het flexitariër zijn. Wilt u nou meer weten over zijn? Dan kunt u kijken op ikbenflexitariër.nl. Dat is een hele interessante website waar dus veel weetjes op staan over mensen die dus bewust een keuze maken door bijvoorbeeld twee dagen minder te gaan eten. Ik wil u bedanken voor het bellen en het, alle bijdragen die we gehoord hebben deze nacht. En het volgende uur dan gaan we veel muziek draaien. Uh, tot uh, het nieuws met Martijn Nijhuis gaan we nog muziek draaien... van The Farewell Drifters. Dit is Little Boy. Oh, little boy, you are alone, but you don't understand.